Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Na 31 augustus is het klaar met evacuaties vanaf het vliegveld in Kabul. Dat heeft een woordvoerder van de Taliban net gezegd op een persconferentie. De luchthaven is nu in handen van de Amerikanen. En de afspraak is dat die op 31 augustus vertrokken zijn. Allerlei landen zeggen dat dan nog niet iedereen is opgehaald. Ook de missionair minister Kaag. Er zullen nog heel veel mensen niet naar Nederland of het Verenigd Koninkrijk of Duitsland of Frankrijk kunnen vliegen. Wij hebben allemaal als westerse bondgenoten van de Verenigde Staten we hebben extra tijd nodig. De taliban zeggen dat ze de deadline niet willen opschuiven. En ze zeggen ook dat mensen niet meer massaal naar het vliegveld moeten komen. Na wekenlange dalingen is het aantal coronabesmettingen afgelopen week weer iets gestegen. Ruim 17.000 mensen testen positief in de teststraat, 5% meer dan een week eerder. Volgens het RIVM was 16% van de besmette mensen volledig gevaccineerd. Maar veruit de meesten waren niet gevaccineerd, 66%. De Olympische Spelen zitten er alweer twee weken op en nu is het de beurt aan de Paralympische Spelen. De openingsceremonie is net afgelopen. Maar is het eigenlijk wel een goed idee om twee verschillende spelen te hebben? De Belangenclub voor Kleine Mensen vindt het jammer. Het is voor allebei de groepen een, een, een enorme prestatie wat allebei uh, veel aandacht verdient. Dus ja, ik zou het er zeker niet bij laten zitten en accepteren dat de Paralympische sporters minder aandacht krijgen. Ik zou er zeker uh, nou ja, voor pleiten om dit uh, veel meer integraal te gaan organiseren. Aan de Paralympische Spelen doen ook twee mensen mee met een groeistoornis. Lara Baars komt uit op de onderdelen diskuswerpen en kogelstoten. En ook Taken Zonneveld heeft zich gekwalificeerd op het onderdeel kogelstoten. Het weer vanavond en vannacht verdwijnen de meeste wolken. Dan kan ook weer wat mist ontstaan. Morgenochtend veel zon, maar in de loop van de dag toch wat meer wolken. Tussen de 19 en 22 graden dan. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 Se acaba y para atrás no viera, bebiendo, fumando y jodiendo sigo. So,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 I'm like... Zandvoort en de regio. Goedemiddag de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Taliban zeggen dat er een eind moet komen aan de uittocht van Afghanen uit hun land. De weg naar de luchthaven wordt voor Afghanen afgesloten. Buitenlanders kunnen nog tot 31 augustus vertrekken. Het onderzoek naar de moord op Peter R. De Vries... wordt gedaan door de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Demissionair minister Rapperhuis wilde eigenlijk dat Tjibbe Jouwstraat onderzoek zou doen. Maar volgens critici is die in dit geval niet onafhankelijk. Asielkinderen die in Nederland worden opgevangen door oom of tante. hebben toch recht op hereniging met hun ouders. Demissionair staatssecretaris Broekers had het beleid gewijzigd. maar heeft dat nu weer teruggedraaid na kritiek uit de Kamer. En het weer zonnig, vannacht kans op mist. morgen vanuit het Noordermeerbolk. En morgen wordt het een graad of 22. So Ik free 'Cause no one can tell me. all I need Of any longer, come on, shake your body, baby. Do chicos play